Levi van Eck met het NOS-journaal. Op de westelijke jordaan zijn vannacht aanslagen en vuurgevechten gemeld. Het gebied wordt door Israël bezet. Volgens het leger zijn er twee militanten gedood. Daarnaast zijn er meldingen van geweld door kolonisten tegen Palestijnse burgers. Ook waren er op twee plekken aanslagen met een auto. Sinds de oorlog in Gaza is het geweld op de westoever toegenomen. Deze week is het leger begonnen aan de grootste inval in mogelijk twintig jaar tijd. De wedstrijd Feyenoord-Ajax wordt op 30 oktober gespeeld. De eredivisiewedstrijd stond morgen op het programma... maar omdat de politie dit weekend staakt, werd de klassieker verboden. Volgens de KNVB is woensdag 30 oktober het eerste passende inhaalmoment... met het oog op de andere wedstrijden die Ajax en Feyenoord spelen. In Zandvoort is een strandtent verwoest bij een brand. Volgens de omroep NH werd het vuur vannacht ontdekt door een schoonmaker...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 Dit is alweer de elfde aflevering van de Zandvoort podcast... waarin wij weer met twee gasten spreken. De eerste is Gerardo, bekend van het VVV... die uh, vertelt over de huidige situatie... en activiteit van de Amsterdamse waterleidingduinen. Daarna hebben we een leuk gesprek met Jan Wim Stals... en hij is voorzitter van de Hark. Dat is de historische auto-renclub. Veel plezier weer.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 ...Amsterdamse waterleidingduinen. Dat was voor mij uh, een openbaring van het wist ik allemaal niet, dat is heel interessant. Uh, in, deze tweede, uh, in dit, dit tweede gesprek gaan we het hebben over de Amsterdamse waterleidingduinen nu. En uh, dat gezien in het kader van jouw werk, want jij, of werk is eigenlijk een hobby natuurlijk... ...maar uh, namens de VVV verzorg jij rondleidingen aan mensen in de Amsterdamse waterleidingduinen. En daar kun jij alles over vertellen, wat er te doen is, wat er te zien is. Geen aan jou andermaal het woord. Dank je wel. Ja, um, iedereen moet een keertje naar die Amsterdamse waterleidingduinen toe. Uh, en dat gebeurt ook, want in deze tijd dat er, dat er weinig uh, uh, gelegenheid is om uit te gaan. Dan gaan er ontzettend veel mensen het duin in. Um, en ze gaan toch ook wel een beetje ontdekken wat er al uh, te zien is. Uh, we hebben het al even over die herten gehad. Er leven dus uh, ontzettend veel damherten. Op dit moment ongeveer 2600, wat uh, ik als laatste getal heb gehoord, want een aantal jaren terug zijn ze dus bezig, uh, begonnen met uh, afschot. Want jarenlang was er uh, verzet tegen jacht, want dat vond mij zielig. Uh, dat er dan op een grootschalige wijze afschot uh, plaats zou vinden. Maar dan werden er toch ook pillen gegeven. om ervoor te zorgen dat ze geen nakomelingen ja, meer dat, maken? Dat, dat, dat werkt niet? Dat werkt bij mensen nee. wel, maar bij, bij dieren werkt dat niet. Die, die vreten dat niet. Nee, precies. Die, uh, die vreten liever ah. andere dingen. Ja, maar Voorheen werd het, het altijd gereguleerd, het bestand. En ja. het is toen door de politiek in Amsterdam bepaald dat het niet meer mocht. Ik denk een linkse richting. Uh, en het heeft jarenlang geduurd. Uh, maar nu sinds een aantal jaar wordt er weer afgeschoten gedaan. Ja. En helpt dat? Uh, helpt dat. De, de aantallen gaan wel uh, naar beneden. Uh, maar men wil dus terug naar ongeveer 800 herten in het gebied. Uh, en we zitten nu op ongeveer zes En er worden elk jaar worden de honderden afgeschoten. Maar er komen er ook een paar bij. Er komen elk jaar ook weer een, <laughs> een aantal bij. Die dus de natuur. Ja, dus dat is een uh, kwestie van uh, lange adem natuurlijk. Uh, maar het feit is dat uh, men jarenlang heeft nagelaten om iets aan regulering uh, te doen. Uh, en die achterstand goedmaken is nu de uitdaging. Precies, dat, ja. dat is nou een grote uitdaging. En ja, daar gaan, daar gaan natuurlijk heel veel jaren overheen. Maar de herten zijn ook een attractie voor Zandvoort. Want wat jij zegt, het is heel druk in de duinen. En mensen vinden het geweldig om een hert uh, te, ja. op de foto te zetten bijvoorbeeld. Want uh, dat is hartstikke leuk. Maar bijvoorbeeld ook uh, toeristen die uh, herten in het dorp zien lopen. Die zijn daar vol, vertellen daar vol vuur over. Ja. Dat ze Iets bijzonders hebben meegemaakt. Precies, die zitten in een tuintje bij Centerparks of waar dan ook. En er komt ineens een, een troep herten langs. Nou, dat, dan maak je in maar Duitsland hoogdepunt. niet mee, dat soort dingen. hoogtepunt van de vakantie waarschijnlijk. Bijvoorbeeld. Ja, zeker. Maar um, ja, het is natuurlijk uh, uit de hand gelopen. Uh, maar ze gaan de, uh, van de AWD... Uh, wel heel zorgvuldig mee om. De Amsterdamse uh, Waterlijn, ja. ja, de ABD. Ja, ja ze, uh, die afschot die vindt uh, dus plaats van november tot maart ongeveer. Uh, maar je merkt er eigenlijk niets van. Uh, allereerst uh, gaan ze natuurlijk het gebied uh, vrijmaken van uh, bezoekers, zodat er niemand meer in kan. Uh, en ze, ze schieten met uh, geweren met geluiddempen. Net als in oude films of gangsterfilms. Maar uh, je, je merkt er eigenlijk niks van. En uh, Degene die dus die herten afschieten, uh, boswachters worden daar speciaal voor uh, opgeleid. En die moeten aan allerlei strenge uh, ja, kwalificaties uh, voldoen. Ze hebben ook allemaal een buddy, zodat ze hun uh, verhaal en alles uh, kwijt kunnen. Dus... Het ah, ja. gebeurt wel heel zorgvuldig. Maar wat ik me afvroeg, je zei net, uh, er mogen ieder jaar honderd worden afgeschoten. Ja, enkele honderden. Nee, ja. Maar dat is een aantal. Maar hoeveel jong spul komt erbij? Met andere woorden, dan kun je uitrekenen hoe lang we nog... Ja, dat is heel moeilijk uh, om da aan dat soort uh, gegevens te komen. Dat, dat is, het is mij althans niet uh, gelukt. Okay. Ik krijg wel, uh, af en toe kan ik die cijfers dan inzien van, uh, er zijn nog zoveel herten. Maar dan, dan weet je niet precies uh, wat dan het uh, verband is tussen de afschot en wat er weer geboren is. En zijn het dan schattingen of is het dan echt één op één? Zijn ze geteld? Uh, ja, het is een bepaalde manier van gezegd uh, Ja, so, dus het is geen echte schatting, maar het is wel een, een bepaalde manier om. Uh, ja, om toch een betrouwbaar getal te krijgen. Uh, te bedrijven, ja. Okay. Dus uh, ja, dat is heel apart natuurlijk, uh, maar je, je merkt er dus in feite uh, niks van. Nee, je hoort nooit uh, schoten in je het nooit nooit schoten uh, of zo. Nee, nee. Maar het is iedere keer nog wel een punt van discussie bij een aantal mensen. Dus hoe langer het duurt, die hele afschot, hoe langer die discussie uh, in stand wordt gehouden. Dus bij mensen kun je redelijk uitrekenen, mensen worden gemiddeld 80, de, kun je redelijk uitrekenen wanneer het op nul uitkomt. Maar dat is bij de het dus een beetje lastig. Dat is, uh, ja, in de natuur is dat veel ja. lastiger. Je kunt er nog wel tien jaar mee uh, uh, geconfronteerd worden. Uh, zeker wel. En maar voor denk, toerisme is het helemaal niet erg. Voor toerisme is het niet, niet erg, want het is een zaak ja. van lange adem. En indirect voor jou als gids. Uh, Daarom. Het, het ja. houdt jou aan het werk. Het houdt mij aan het werk, want uh, ja, ik doe daar graag uh, rondleidingen vol burrelwandelingen. Met maar wil burren? je ook weten wat burrelen is? Vertel. En, ja. ja. Het uh, was nou, vaker uitgelegd. Ja, ik heb het vaker uitgelegd. Uh, de herten die raken dus in oktober, november uh, bronstig. Dat, dat, dan zijn ze ontvankelijk voor elkaar, laat ik het op die manier maar zeggen. Uh, en je hebt herenherten die graag achter de dames aan zitten. En die komen dan wel eens andere herenherten tegen. En dat vinden ze niet zo prettig. Dus dan ontstaan er wel eens uh, gevechten. Het zijn net mensen. Het zijn wat dat betreft net mensen, maar wij burlen niet. En dat doen die herten dus wel. En dat is een heel typerend geluid wat je dan uh, kan horen. En dat is echt imponeergedrag. Uh, van Kun je het me. nadoen? Uh, wil je dat echt? Nee, laat. Hij daag je uit, hoor. We monteren wel een stukje erin. Ja, absoluut maar de geld. hebben er geen demping op zitten. Want die nee. hoor je wel uh, ja. in het dorp af en toe. Als het nee, echt, maar echt trouwens, in het onze leaden zit een bullet head. Dus als onze podcast begint... dan hebben we een leaden en daar is een bullet Inderdaad, over. verwijzen ja? we daarheen. Reden te beuren om weer ja. naar die leaden te... Laat maar, ja. ja. ja. Ga verder. Maar uh, uh, ja, het is imponeergedrag naar elkaar. En uh, ja, dan ontstaan de gevechten... Op de dames en die kijken vaak van afstand uh, re redelijk rustig toe, een beetje meewarig kan je wel zeggen, uh, waar maken ze zich druk om, want uiteindelijk uh, zijn het uh, de dames dus die bepalen met uh, met welk uh, bok er wordt uh, gepaard. Het, het, het lijken net mensen. <laughs> het zijn net mensen, hè? Ja. dus het kan zo zijn, het kan zo maar zijn dat uh, een, een bok die van een paar anderen gewonnen heeft dat hij totaal niet in de smaak valt bij de dames die er staan te kijken. En, dat is jammer. Uh, het is dan jammer voor hem. De, de bok kijkt de andere kant op en ze gaan met de andere heren mee. Dus, ja. Dat kan zomaar voorkomen. Zijn ze toch gemeen, hè? Ja. Dat, dat noemen wij in mensen een blauwtje lopen, geloof ik. Ja. Uh, dat, dat is een soort blauwtje lopen, ja. ja. ja. En uh, in de regel komen die uh, herten er wel ongeschonden vandaan. Uh, je hebt wel lichte verwondingen, maar het is niet zoals bijvoorbeeld uh, bij de edelherten op de Veluwe. Die, die gaan echt uh, met elkaar de strijd aan. En tot de dood echt, aan de toe. Tot aan de dood aan toe, inderdaad. Ja, dat is maar, hier wel anders. Dat is hier anders, ja. ja. Want anders zou het ook niet leuk zijn om uh, met groepen daar te gaan kijken, natuurlijk. Nee, dat snap maar. ik. Maar het uh, uh, uh, spel, sp uh, want ik benader het altijd als spel, sp om dat te bekijken. Ook met een groep mensen van afstand. Dat is gewoon heel erg boeiend. En dat begint in oktober, zei je? Ja, we beginnen meestal eind september, begin oktober. En hoe lang blijft dat paangedrag? Uh, het hangt een beetje van de temperaturen af. Uh, want ze houden eigenlijk van mist, een beetje vocht. Uh, niet te hoge temperaturen zoals uh, afgelopen jaar. Want dan gaat dat proces uh, wel heel erg lang duren. Uh, dat, uh, dat is ook niet bevorderlijk natuurlijk. Maar in de regel als er een graadje of 10, 12 is met mist, wat vocht. Dus begin oktober zo, tot november. Dat is echt de ideale periode om dan uh, te gaan kijken. En de toeristen hebben daar, die schrijven daar speciaal in voor zo'n wandeling? Ja, je kunt speciaal uh, inschrijven voor zo'n wandeling. Er wordt ook veel uh, reclame dan uh, voorgemaakt. En dan gaan we dus met kleine groepjes. Dat wil ik wel benadrukken, kleine groepjes, want dat is het leukste om uh, te doen, want in de waterleidingduinen mag je dus van de paden af. En als je de weg een beetje kent en je weet waar je je beesten aan kan treffen uh, en je maakt een extra leuk ommetje van, uh, door, om lekker te struinen door de struiken en alles, vinden mensen prachtig. En, uh, en dan kan je relatief dicht bij de beesten ja. komen. En, maar raken ze niet afgeleid aan als ze aan uh, het ritueel bezig zijn en er staat een groepje uh, gluurders uh, achter uh, de bosjes? Nee, wat dat betreft uh, kun je heel erg voor je gedrag hebben. Dat valt heel erg uh, mee. In de kroeg is dat wel anders, hè? Dan kan je knal weer opkrijgen. Ja, daar, uh, daar heb je eigenlijk weinig te vrezen. Uh -huh. uh, en als je al op afstand blijft. Uh, en niet gaat schreeuwen. Dat moet je vooral niet doen. Uh, zeker niet als je met kinderen nee. op weg bent. Uh, want dan, is, dan verstoor je het en dan, uh, dan kan je de er verder over. Je moet wel een aantal voorwaarden... Maar ik neem aan dat jij dat op voorhand duidelijk maakt... Ja. dat ze uh, gele waar moeten maken op afstand. Uh, bij elkaar blijven, niet enthousiast nee. ja. met de film camera of een foto nee. een toestel uh, richting die beesten rennen, want dan uh, kun je het schudden. Dan, uh, dan heb je er niks meer aan. En ik heb me laten vertellen, je doet ook uh, andere wandelingen, bunkerwandelingen? Ja, dat is ook leuk, bunkerwandelingen. Want in een waterleiding daar liggen natuurlijk heel veel uh, bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, die ook gebruikt zijn als, als ja, die zijn echt op of Ja, of, of bewoning. Want de de, de ja. Duitsers hadden die Groepen Zandvoort, zoals ja. dat zo mooi heet. Nog één keer? Ja, Groepen Zandvoort. Oké. Okay. Ja, ja. Okay. En, Leg uit. Dat was een, ja, een, eigenlijk een soort verdedigingslinie aan de kust, onderdeel van de Atlantikwal. Um, en die Duitsers die hadden een groot deel van het duingebied, dus ingericht uh, als verdedigingsgebied, verteidigingsbereik. Um, en Zandvoort lag precies in dat gebied, uh, veel mensen werden dus uh, gedwongen om Zandvoort te verlaten, want de huizen werden afgebroken, bijvoorbeeld om, uh, om een schootsveld aan de kust te hebben ja. voor de bunkers uh -huh. die daar gebouwd werden. Maar uh, voor wat betreft de waadleidingduinen, die, die werden helemaal aangepast. De, Rondom het uh, waterleidingduingebied liep een grote tankwal, uh, rond Zandvoort zijn daar nog enkele restanten van uh, te zien. Maar dat liep dus uh, helemaal rondom het gebied. Uh, en welk gebied bedoel je rondom? Want rondom ik... de waterleidingduinen. Dus de hele duinen maar ja, dus uh, afgezet met, een, met ja. een soort betonnen muur. Ja, dus die, zit die, die betonnen muur resten. het uh, huidige circuit, helemaal rondom Zandvoort. Ja. Het uh, liep helemaal richting de zilk, uh, helemaal achterlangs. En dat hebben de Duitsers aangelegd ja. als zijn de verdedigingslinie? als de verdedigingslinie. An, uh, die muren dat waren eigenlijk anti-tankmuren. Uh, er werden ook uh, obstakels neergezet, zodat tanks er niet door konden. En, en daarnaast en, werden ook dan de bunkers gebouwd? Uh, ja, in het gebied neergezet. zelf werden heel veel bunkers gebouwd. Want je uh, had uh, hele grote plekken waar dus vlak geschud stond vloedzoek-luftafweerkanonen, dus uh, luchtafweergeschut. Ja. Um, want in het begin van de oorlog hadden de Engelse bommenwerpers nog niet van die mooie navigatiemiddelen zoals tegenwoordig. Uh, die vlogen vaak op zicht. En als ze hier aan de Nederlandse kust kwamen, dan kon je heel goed bijvoorbeeld de pieren bij Amuiden zien. Die staken dus in zee en dan wisten ze dat ze goed zaten. Ja. En dat je alleen maar naar het oosten hoefde te vliegen om ergens in Duitsland uh, terecht te komen. Dat is een beetje grofweg gezegd <laughs> natuurlijk, maar zo functioneerde dat uh, min of meer. En die Duitsers die hadden dus uh, rondom uh, ja, IJmuiden en ook hier zo heel veel luchtafweergeschut uh, geconcentreerd, ook in de waterleidingduinen. En uh, ja, daar had je heel veel personeel voor nodig om uh, dat geschut te bedienen. Uh, munitie moest worden aangevoerd, uh, mensen moesten op wacht staan. Uh. Kortom, er waren heel veel uh, mensen nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En daarbij het feit ook nog dat de Duitsers uh, in het gebied een aantal radarstellingen hadden. Würzburg und Wasserman heetten die dingen. Uh, dat waren speciale radars uh, om uh, bommenwerpers die hoog vliegen te onderscheppen. Maar ook uh, laagvliegende jachtbommenwerpers uh, En die werden dus ook hier in dat gebied van de Waatleidingduinen gebouwd. En ja dat moest allemaal gebouwd worden. Daar had je personeel voor nodig om het te bedienen. En die woonden dus allemaal uh, in, in de Waatleidingduinen. Die Duitsers ja. woonden in hun eigen bunkers toen? Die woonden in hun eigen bunkers, ja. En hoeveel van die bunkers zijn er vandaag de dag nog over? En hoeveel kun je er bezichtigen? En wat is er dan nog te zien in die uh, bunkers? Er zijn ongeveer 250 bunkers in het Waardlijnduingebied. Nu nog? Ja. 250? Ja. Maar de meeste liggen verscholen onder het zand. Die, zijn, uh, die kun je ja, helemaal niet zien? Nee. Die zijn begroeid? en die Precies. Na de oorlog wilde niemand daar iets meer, meer van doen hebben. De uh, tijd van de oorlog moest, uh, lag achter ons. Ze moest vergeten worden. Dus heel het veel kan dus zijn, zijn dat in die bunkers die nu overwoekerd zijn... dat daar nog dingen zijn... Interieur, wapens, uh, of is het allemaal leeggehaald? Dat is allemaal wel leeggehaald, wel leeggehaald maar er okay. zou best nog wel zo'n uh, bunker kunnen zijn waar je dus nog wel iets uh, in kan vinden. Uh, ik weet bijvoorbeeld van bunkers uh, die lagen dan in, uh, in de in het Nationale Park, in ja. de jaren uh, 80 en ook in 90 uh, zijn er mensen bunkers in geweest die jarenlang gesloten waren. Maar, ...waar je toch nog uh, allerlei dingen kon vinden. Geen wapens, maar wel iemand van daar... Een, ja. pot en pak, uh, huisraad, pottenpannen. Pot maar ook een helm had hij nog gevonden. Dus een Duitse hmm. helm. dus um, In theorie zou het best kunnen nog. Dat er wat in ligt. Maar er zijn er nu een stuk of 250 geregistreerd... ...dat ja. zijn de uh, bunkers dus, in de waterhouding ja. Ja. Maar zijn er ook bunkers waar je in kunt gaan? Jazeker. Er zijn heel veel bunkers waar je in kan gaan. En jullie bezoeken de... Uh, hoeveel Bunkers ga je in met je. Dat, dat uh, hangt af van de leeftijd van de. <laughs> <Ja>, Oké. <okay. laughs> de en lenigheid en de ja, leeftijd. Dus niet is... alles is toegankelijk. Nou, het vergt soms enige moeite om naar binnen te gaan en ja. je moet natuurlijk geen risico nemen met groepen. Het moet wel uh, allemaal Vrijkerig beheersbaar zijn. blijven. Ja. Maar er zijn inderdaad bunkers waar je redelijk makkelijk in kan gaan. En uh, wat kun je daar zien? Ja, niks. Nee, niks gewoon lege ruimte. Ja, het zijn lege, loze ruimtes. Maar voor kinderen lijkt me dat een geweldige... Je vindt dat fantastisch. Ja. Ja. Ja. Ja. Als je zo'n bunker in kan gaan... Uh, er ligt bijvoorbeeld in de waterlijn een grote bunker uh, met twee ingangen. Een in- en een uitgang. En ja, dan ga je met een groep kinderen naar binnen. Dan ga je zelf naar buiten. Dan zeg je, zie maar hoe je eruit komt. Uh, als je geluk hebt, kom je aan de andere kant omhoog. Nou, dat vinden ze fantastisch. Ja, spannende ja. verhalen Spannende. Overduk, ja. <laughs> met spannend. en Leuk. alles. Ja. Leuk. Mooi. Maar ook voor volwassenen is het. Ja, dan doe je natuurlijk andere dingen. Maar <laughs> um, dan vertel je ook andere dingen over het gebied zelf. Uh, waarom de soldaten daar zaten en hoe ze daar leefden, bijvoorbeeld. Uh, ja. Want er waren bijvoorbeeld heel veel huizen die hier in Zandvoort leegeroofd werden. Uh, ja, de mensen werden dus uh, gedwongen om Zandvoort te verlaten. Maar ze moesten praktisch alles achterlaten. Dus wat, wat deden die Duitsers? Die hadden vaak meubilair. In ja, de die confiskeerden die huisdraad en namen mee naar wat de bunker. Ze, precies, wat ze uit de, ah. de huis hadden gehaald. Gewoon uh, uh, normale stoelen en dergelijke tafels. Uh, dat werd gewoon allemaal uit de huis uh, gejat. Tja. Want ze moesten toch een manier vinden om toch enigszins... Uh, te comfortabel wonen. te kunnen wonen. Ja. Hoe, hoeveel van die bunkerwandelingen doe je zo uh, per seizoen? Uh, afgelopen jaar vanwege corona heel weinig. Ja, maar, maar normaal gesproken. Normaal liet uh, ja één, soms al twee per week. Soms, het hangt een beetje van het seizoen af. Ja, ik heb ook wel eens dagen gehad dat ik drie van die wandelingen uh, deed heb je drie wandelingen van twee uur ongeveer, dus uh, ga maar na. Dus, uh, er is best wel veel belangstelling en je, voor. Maar ook van Duitse gasten? Ja. En hoe reageren die op het verhaal van uh, Duitsers en bunkers? De jeugd die heeft totaal geen zoegen van uh, dat er in een nog niet zo ver verleden uh, hier uh, landgenoten zaten met ja. andere bedoelingen dan uh, vakantie. En, en de docenten die, die zijn uh, allemaal onder de indruk van het feit wat er allemaal gebouwd is en waarom dat gebouwd is. En, ja, een bepaalde vorm van, scha van schamen hebben ze toch nog wel daarover. Ja. En dan en moet je dus veel uitleggen. Ik leg heel veel uit. Ja. En het interessante is als die uh, docenten ook zelf beginnen te praten, ja, dan hoor je toch wel. Uh, de interactie ja, terug. Ja, precies. Het is ja. mooi dat je dit verhaal kan vertellen nog steeds. Dus ik denk dat het heel waardevol is voor, ja. uh, ook, ja, voor Duitsers en voor Nederlanders. Voor Duitsers en voor Nederlanders inderdaad. Ja. Om de geschiedenis uh, levend te houden. Ja. Sierra ik kan uh, onze luisteraars... en die kunnen ook in Friesland zitten... of in Drenthe of in Overijssel, althans, daar mikken we op... alleen maar aanraden om een keer met jou mee te gaan... en uh, om verwandeling wandeling te beleven... Uh, hoe, hoe, dus ze moeten naar de website van de uh, Amsterdamse waterleiding duinen en dan kunnen ze een... Uh... Nou, nee, dat zou ik niet doen. Oh, <laughs> wat dan? Vertel. Uh, visit Zandvoort. Visit Zandvoort. Ja. Oké, okay, natuurlijk. En, al, en anders... Uh, uh... Uh, ...de website van het Zandvoortsmuseum. Zandvoorts Museum. En dan ja. ko komen ze uiteindelijk uit bij de mogelijkheid om wandelingen te, mee te maken. Ja, te boeken. Ik kan alleen maar zeggen, doe dat. Want het lijkt me geweldig interessant. Vooral die bunkers. Geen idee dat er zoveel waren. Maar de verhalen zijn mooi. En de natuur is sowieso heel mooi in de waterleiding daar. Zeker. Ja. Want we hebben het nu alleen over herten gehad. Maar er zijn nog veel meer dieren die daar te zien zijn. Flora, fauna. Het is een, een mooi gebied. Het is Amsterdams, maar wij doen net of het Zandvoort is. Het, Toch? is gewoon, het is gewoon Zandvoort. Het is gewoon Zandvoort. Precies. Gerardo, andermaal bedankt voor dit uh, verslag en dit verhaal over de duinen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. En dan nu, een bijzonder gesprek in de Zandvoort-podcast. Bij ons uh, in het HDMZ-museum is uh, een nieuwe gast uh, aangeschoven. Jan Wim Stals, um, sinds een jaar voorzitter van de HARC, de HARC. En toen ik me ging voorbereiden, toen dacht ik, hé, hey, de historische autoraceclub. Maar toen ik uh, beter ging kijken op de website, toen zag ik toch een andere invulling voor de R, namelijk niet race, maar ren. Heeft dat een oorzaak? Nou, ik denk dat dat uh, voortvloeit uit het, uh, uit het verleden. Ik heb me laten vertellen dat, uh, dat in 1975 uh, de Hark eigenlijk is ontstaan, uh, als vereniging uh, opgericht. En uh, dat had toen te maken met de NARC. En dat was de Nederlandse Autoraceclub. Die had activiteiten. En uh, later, uh, toen zeg maar het een en ander vorm kreeg, en dan gaat het over een flink aantal jaren later... Uh, toen is die naam is aangepast en is er een logo gebruikt vanuit het verleden. En die aangepaste naam, dat werd, ja, die, die N, werd een, uh, een H. En dat Autorenclub, uh, dat moet u eigenlijk meer zien, dat dat in het verleden gebruikt werd. Mm -hmm. Veel meer. En wij zijn natuurlijk een historische vereniging. Dus vandaar, dus de race is over het algemeen wat populairder en wat meer van deze tijd. Maar wij doen het historisch, ja. dus vandaar autorenkel. Dat was goed eigenlijk. Nou, lijkt ja. me een goede verklaring. Vasthouden aan uh, tradities en uh, gewoontes, dus dat is helemaal prima. Maar ik vroeg het me even af. Uh, ik heb ook gelezen uh, over uw eigen cv. Kort, u bent een jaar voorzitter, opvolger van Kees Kooi. Maar wat me opviel in uw cv, u bent voetbaltrainer geweest. Ja, dat klopt. Uh, dan praat u wel over een flinke tijd terug. Ja, het staat wel gewoon op uh, uw cv nog steeds. Ja, ja, ja, ja, ja. Die, die dingen gaan mee ja, met die jaar. Ja, die gaan mee, ja, dat blijft. hè? Nee, dat klopt. Uh, ik heb een, een verleden in de automobielwereld. Uh, zeg maar een jaar of 35. Ik ben ooit begonnen bij, uh, bij Volvo. En Volvo heeft uh, vanuit Den Haag... Het heeft een importschap, is toen verhuisd naar uh, Beest in de Betuwe. Daar ben ik naartoe verhuisd. Dat was een voetbalclub. Ik had s'avonds weinig te doen. En ik ben daar eens gaan kijken. En uiteindelijk ben ik daar wat gaan helpen. En dat is uh, ja, toch wel heel leuk. Uitgegroeid tot het uh, trainen van jeugd. Maar daarna ook het trainen van senioren. En daarna ook voor andere clubs. En ook voor de KNVB. Dus dat, uh, dat heb ik bij elkaar heb ik tot de 15 seizoenen met heel veel plezier gedaan. En vanwege drukke werkzaamheden. Uh, ...heb ik daar op een gegeven moment een keuzes maken, heb ja. ik daar punten achter uh, gezet, eigenlijk moeten zetten. Ja, maar in uw sportieve loopbaan bent u ook nog uh, bondsbestuurder geweest van basketbal. Ja. Dat doet ja. u nu niet meer? Nee, dat, dat, dat doe ik niet meer. Ik heb eigenlijk door mijn loopbaan heen, ben ik altijd met sport bezig geweest. Ja. En ik heb dat gezien als een soort uh, uitlaatklep uh, vanwege uh, drukke werkzaamheden. Uh, ik heb dat al, ben dat altijd blijven doen naast mijn werk. Om gewoon uh, als, als accu voor. niet uh, anders. Ja, voor ja. energie. Maar ja, en, was u ja. zelf dan voor, ook sportief actief? Ja. Toen gevoetbald ik heb, of gebaat gevoetbald? gevoetbald ik heb tien jaar gejudood, uh, gezwommen, tennis, getennist. Ja. Dus eigenlijk allerlei sporten. Als het iets met sport te maken heeft, dan ben ik snel geïnteresseerd. En, uh, dat is een gezonde hobby, hè? Sporting. Dat is zeker, dat is een gezonde hobby. En uh, ik ja. vind dat dat echt onderdeel moet uitmaken om je, om je lekker en fit te voelen en om je werk goed te kunnen doen. Het helpt mentaal en, ook zeker. Dus ja. dat is ja, ook dat. En te dus, blijven. Dus vandaar dat ik uh, dat uh, op die manier uh, ingevuld ja. heb. En basketbal, uh, daar ben ik uh, op een gegeven moment, na die, die 35 jaar automobielen, uh, toen heb ik, uh, ik had een eigen dealership. Toyota. Van Toyota, ja. wat, u, wat u net zei. Dat heb ik uh, verkocht. En toen ja, was het een kwestie van eens even om me heen kijken. Van wat zal ik nu wat gaan ga ik doen? Dansen, ja. Want dat is dan de situatie. En uh, nou, dat, daar heb ik niet zo heel lang over na moeten denken. Maar ik dacht van ja, ik wil totaal iets anders. En ik heb mijn energie altijd gehaald uit de sport. Ik ga wat in de sport doen. En toen heb ik, uh, ben ik gaan koffie drinken bij de KNVB, want daar had ik wat uh, de contacten, contacten en daar, ja. bij NOC en de 6. En ja, om een lang verhaal kort te maken, maar mijn achtergrond is uh, commercie en marketing. En dat was eigenlijk de vraag van, nou kan je daar wat mee binnen de sport? En drie maanden later was ik directeur van de Nederlandse <lacht> Basketbalbond. Ja, zo snel is dat gegaan. Kan snel gaan, ja. Ja. Maar dat is inmiddels afgerond en u bent via uw Toyota Dealerschap, bent u in de auto, historische auto-rapclub van Rolf. Zo zou je het indirect zou je dat zo kunnen zeggen. Ik heb, uh, toen ik dat dealerschap had van Toyota, toen uh, werd er georganiseerd de Toyota Yaris Cup. Uh, dan moet u denken aan 2001, 2002, ja. in die tijd. En daar heb ik toen met mijn bedrijf, met twee auto's, daarmee gedaan. Dus zo kwam ik wat meer in contact met de racerij. Ik had er altijd wel belangstelling voor, maar ik was daar nooit zelf actief. Dus dat was, op dat moment hebben we dat wel gedaan. En toen dacht ik van ja, dat is allemaal wel heel leuk. En daar reden anderen in, eh, zeg maar medewerkers. Ik denk, ik wil zelf het tot Hetzelf hetzelfde gegeven leren. Ja. Nou, en zo ben ik, ben ik gaan rijden bij Huub van Meulen, DNT. Ja. In beginsel en later wat bij het vrijrijden van de Hark. En zo ben ik in contact gekomen met de Hark. En toen met dit je, als gevolg. Was je binnen drie maanden voorzitter? <laughs> is... Nou, ja, eigenlijk wel. <laughs> want ik kan me nog herinneren dat Kees die uh, werd gevraagd voor het bestuur. En uh, nou, dat, dat leek me leuk. Want besturen, sportbesturen is ook ja. een deel van mijn achtergrond. En ja. de sport ook. Te, dus de sport ja, zelf actief de doen. Van, ja. Ja. Dus dat kon ik daar prima combineren. En auto's was ook nog eens een keer natuurlijk hetgeen waar ik me ja, lang mee bezig heb gehouden. Ja. Ik kan bijna dat alles samen kwam in deze, ja. deze rol. Ja, inderdaad. Dus ik heb daar niet zo lang over nagedacht. Nee. En uh, tegen Kees gezegd van nou, dat uh, lijkt me leuk om in dat bestuur te zitten. En nee. inderdaad, na drie maanden vroeg hij van, zou je mij niet op kunnen volgen? <laughs> Kees Kooij ik op een gegeven moment al ruim 30 jaar gedaan. Uh, nee, niet zo lang. Uh, ah, maar wacht uh, dit? Of, jaar of tien. Ja. En uh, ja, uh, tien jaar geleden uh, heb ik me laten vertellen dat uh, met de harrik op dat moment ook wat op en af ging. En Kees die heeft toen uh, met zijn bestuur de schouders eronder gezet. En er eigenlijk een prachtige vereniging van gemaakt ja. wat, het, uh, wat het nu is. Ja. En die heeft na tien jaar heeft gezegd van nou, het is genoeg. Is, uh, het was genoeg en nu iemand anders. Maar hij is nog wel actief geloof ik. Hij is, uh, als wij activiteit hebben, is hij er. Uh, wij spreken hem als bestuur ook uh, regelmatig. Ja, dus, uh, hou kennis. Hij mengt zich daarin en uh, dat is prima. Ja. Die mensen hebben er graag bij. Wat voor, een auto, wat voor een historische auto rijdt u zelf? Ik rijd zelf een, een Toyota Starlet. Uh, waar uh, mee gereden is in de Starlet Cup. Dus het is uit die tijd een van de weinigen zeg maar, die, uh, die overgebleven is. En, en die, hoe oud is het? Welk jaar is dat dan? 1988. Oké. Okay. Dus ik rijd rij in de klasse dan van 82 tot 90. Dat is een spectaculaire races altijd. Ja. Dat gebeuren nog wel eens wat onderweg. Ja, dat is een floor ja, ja. ja. ja, inderdaad nog wel eens wat, dat ja. spiegels en bumpers en zo. Dat zijn de wat jongere historische auto's. Uh, van, van, ja. Wanneer is, ben je een historische auto? Uh, een historische auto gaan wij vanuit. Uh, dan praat je over 25 jaar en ouder. En uh, het is zo dat er, uh, als je naar de historische auto's kijkt van na de oorlog, waar wij mee te maken hebben, dan, dan heb je een uh, groep tot 1965. De tweede groep is van 1966 tot 81. En de meest recente is van 82 tot 90. En daar rij ik zelf in. Weet, weet u toevallig wat uw oudste lid is qua auto? Uh, qua auto weet ik dat niet. Maar nou, nee. dat kan 1900 of eerder zijn? Nou, nee, dat. Kijk, het gaat natuurlijk uh, om, om raceauto's. En naarmate natuurlijk de jaren verstrijken, wordt dat natuurlijk steeds schaarser. Ja. En uh, we hebben wel activiteiten waarbij, uh, dan denk ik aan uh, de historische Grand Prix. Waar dan bijvoorbeeld auto's, de Formule 1 auto's vanuit die tijd in originele vorm, dus dan praat je over 1950 uh, ja. rijden. Mm -hmm. En uh, wat ook gebeurt, is dat er op dat soort evenementen uh, rijders uit het buitenland komen. Je hebt nog wel een speciale groep, dat heet pre-war. Dus dan. Als je 1930 oude, 1935. Ja. Als, als raceauto, en dat, ja, dat is natuurlijk een schitterend spektakel als je van historische auto's houdt, ja. Ja, dan ja. is dat natuurlijk ja. ontzettend. een kostbare gelegenheid om die auto's uh, race -proef te houden, denk ik. Ja. Ja. ja, want er is niks meer te krijgen. Nee, nee. Je nee. Moet alles, als er iets stuk gaat, dan moet je het echt laten repareren. maken. repareren. Ja. Ook als je niet fanatiek van de autosport houdt, is het een schitterend gezicht. Uh, die ja, de, uh, ja. Uh, dan vraag ik me af, uh, nou wil ik uh, ook in de historische auto's gaan. Ja. Dat ga ik niet doen, maar stel. Ja. En ik, uh, hoe ga ik, Waar kan ik auto's vinden? Is daar een markt voor, marktplaats of uh, veilingen? Hoe kom ik daaraan? Nou, er, er zijn natuurlijk uh, veilingen. Die auto's worden eigenlijk wel breed aangeboden. Maar je moet even de weg weten. Of is het een kleine kring die weet van elkaar waar wat te koop zou zijn? Nee, maar dat is, ik denk dat die kring best groot is. Maar je moet hem even weten, weten te vinden. Uh, het is zo dat in Europa uh, een bepaalde website is uh, waar, je, waar al dat soort auto's aangeboden worden, en uh, dat gebeurt dan eigenlijk Europa breed, zeg maar. Dus daar uh, vind je auto's die uit Zweden aangeboden worden, maar ook uit Duitsland. Maar als je kijkt in Nederland, dan zijn er ook wel weer genoeg bedrijven die uh, van oudsher ...daar het een en ander gedaan hebben en dan vooral natuurlijk in het westen van het land... ...waar er nog een aantal zitten, dat heeft natuurlijk alles met zand voor te maken... Ja. ...waar die auto's wel te koop zijn. En als je ja. bij ons komt, dan hebben wij natuurlijk wel een aantal adressen... ...dat we zeggen van nou, we moeten daar eens gaan ja. kijken of met die of die eens praten. Ja. Dus wij, wij kunnen wel de, de weg wijzen. Ja. Ja. Uh, het past ook, op een gegeven moment word je wat ouder, je krijgt wat meer tijd... ...je hebt ook wat meer geld, je hebt een, een passie gehad... En daar wil je dan iets mee gaan doen en dan wil je een auto kopen, een Mazda of whatever. En dan kun je ook bij de Haaric uitkomen om te kijken, wat, hoe moet ik dat aanpakken? Nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat een hele goede kennismaking, zo, zo vertellen wij dat zelf, ja. uh, is bijvoorbeeld dat vrijrijden. Dus ja. wij zeggen van kom nou eens uh, bij ons kijken. Dan, dan kan je ook een beetje de, de sfeer en de cultuur uh, bij ons proeven. Ja. Uh, dan leggen we uit wat de mogelijkheden zijn, uh, wat de weg daar naartoe is. Dus wij doen bijvoorbeeld ook het een en ander op instructiegebied, kunnen wij organiseren. Dus een leek met interesse, die, die, die kan bij zo'n vrij uh, eens langskomen om te kijken. Ja, het zijn, zijn vrij rijden Wij organiseren zo'n vijf, uh, zes per jaar. Ja, en dan is alles daarop uh, gericht, dus dan, dan is het ook echt een vol programma. Bijvoorbeeld de afgelopen keer uh, vorige maand hebben we dat met 140 rijders hebben we dat gedaan. Dat dus ja. in verschillende categorieën. Het leuke is, je kan daar bijvoorbeeld met je straatauto, yeah. kan je daar ook naartoe. En dan rij je bijvoorbeeld, wij noemen dat in groep 1, ja. en groep 1 zijn allemaal straatauto's. Dus mensen die eens kennis willen maken, die met een maar eigen niet, niet echt willen racen. Maar wel het ook vinden om circuit ja. te rijden. Ja. Nou, die ja. kunnen dan. Dus er wordt ook door jullie gefaciliteerd. Ja, die ja. kunnen ja. ja. dan Laten een paar zien, keer he? per dag uh, ja. zeg maar de baan op. Ja, en dan leuk. heb ik zo'n auto via jullie gevonden. Uh, maar ik heb geen verstand van auto's. Ik kan er niks mee. Er zijn specifieke garagebedrijven in Nederland... die dit kunnen maken voor je. Die kunnen repareren. Onderaan. Nou, ja, twee allerlei. Enerzijds is het natuurlijk zo dat die auto qua uitrusting... dat die raceauto moet worden... Dus men zegt wel, ja, dat moet er, er, dat moet er een heleboel uit. <laughs> ja, moet er moet ook een heleboel in. En dat is veiligheid erin. Eh, qua veiligheid. Dus eh, laten we zeggen dat dat traject achter de rug is. Daar heb je gespecialiseerde bedrijven voor. Okay. Dan kan je er ook voor kiezen om daarna... Uh, alhoewel er veel rijders zijn die een, een tweede hobby vinden om er ja, zelf aan te sleutelen. Ja, precies, ja. Maar je kan het ook uitbesteden, dat heb ik zelf ook gedaan. En Dan gaat het om afstelling van de auto en de Dan gaat het om, uh, om, afstelling, om, om de, de kleine de kneepjes van het vak, ja, ja. wat diegene ja, gewoon beheerst en goed mee op de hoogte is. Ja. En uh, ja, dat kan je dan uitbesteden, dat kost inderdaad uh, kost dat geld. Ja. Maar, uh, ik denk dat dat wel een prima manier is om, om te starten als je die achtergrond niet hebt. Ja, een hobby mag geld kosten. Toch? Ja. Als dus, je uh, echt gepassioneerd ja. bent over iets dan... Uh... Nou, de, wat doet de... Uh, ik ken de Hark natuurlijk van de geweldige uh, shows die we hier eens in een jaar zien. De yeah. Concours Elegance. We hebben een Grand Prix gehad in 2019 op Zandvoort. Die link met Zandvoort en de Hark is natuurlijk heel duidelijk. Ja. welke evenementen organiseert de Harik zo in de loop der tijd nog meer? Nog even afgezien van het feit wat er dit jaar zou kunnen gebeuren of uh, juist niet. Maar, ja, uh, welke evenementen organiseert de Harik in het algemeen? Nou, eigenlijk zijn er twee, twee belangrijkste. Dat is de historische Zandvoort-trofie. Die wordt in uh, mei wordt die, uh, weer verreden. Dat wordt door de Harik eigenlijk al jaren gedaan. Ja, die staat al heel lang inderdaad. Ja, en... Uh, dat, dat is een belangrijke. In normale situatie uh, hebben we daar gelukkig ook veel publiek bij. Ja. Dus dat is, ja, een, uh, dat is een heel uh, ook gezellig evenement waar veel mensen komen en waar je dicht bij de automobielen kan komen. Dat ja. is natuurlijk en je ook kunt... wel iets. Het wordt niet afgeschermd. Nee, je praat vaak met de eigenaar van ja, de auto. Die of, erbij met, zit, ja. of met monteurs ja. of, of wat dan ook. En dat is natuurlijk het leuke. Want niet iedereen die lid is, die rijdt ook zelf Wat me hij... opviel in die gesprekken die ik ook wel gehad heb met die mensen. Dat ze allemaal vreselijk trots zijn op hun auto. <laughs> ja, wat je, wat je ziet uh, bij ons. <laughs> je mag, een... ik, ze, ze nemen je mee naar een kasteel in Schotland. Uh, ja. Ze zijn vreselijk enthousiast. Ja. Wat, je, wat je veel ziet bij ons, wat de historische auto's betreft. Dat mensen gaan racen in een auto die ze vroeger leuk vonden. Ja, ja. ja. jeugdroom. Ja, en dat ja. is bij mij eigenlijk niet anders. Ja. Ja. Uh, en... Ja, dat, dat wordt vertroeteld op het moment dat je zo'n auto hebt. En, je ja. wil hem, uh, kijk, want en als er speelt... een publiek komt en, en je mag erover praten en ze vragen doen. Ja, ja, ja, ja. ja geweldig. Dat, is, dat is leuk. Ik ja, kan me voorstellen. Dus dat, uh, ja, dat is voor iedereen is dat een, een prachtig evenement. Nou, dan hebben we de historische Grand Prix. Dat is natuurlijk veel groter. Ja. Uh, is eind september altijd, hè? Laat eind september, weekend. dat is nu naar voren gehaald. Dat heeft wat te maken ja. met uh, Formule 1. Okay. Die in september komt, ja. Ja, als het allemaal doorgaat. Ja. Dus nee, het weet betekent dat dit eind augustus uh, gaat worden? Uh, juli. Oh, juli zelfs? Ja, begin okay. juli. Dan hebben we de historische okay. Grand Prix. En dat is een evenement wat Hark in samenwerking met, uh, met het circuit eigenlijk al jaren organiseert. En dat uh, ja, is een evenement waar normaal gesproken 45.000 toeschouwers ja, komen. Dus dat is... Als je kijkt naar het aantal toeschouwers, is dat wellicht het grootste evenement op de Formule 1. Hè? Even los van een ja. dag van Mark, Max Verstappen natuurlijk. Een, ja. een, dat, is dat is een hele luid, provincie. Ja. Stil. <laughs> ja. Maar ja, dat is een prachtig evenement met, met uh, toen het, uh, als we praten over twee jaar terug, nog allemaal kon. Met, met 450 uh, coureurs uit, uit heel Europa. Met, ja. met allerlei. Uh, Hele mooie aansprekende raceklassen komen er voorbij ook. Zegt u? Ze? Heel veel mooie raceklassen komen er voorbij. Van, van ja. vorige oorlog naar de oorlog. Ja, Schitterende auto's. Ja, dat is, dat is echt fantastisch. En vooral natuurlijk als die Engelsen komen. Want ja. Die, ja, die nemen een heleboel mooie spullen mee. Zeker. En ja, daar uh, ja, zitten ook hele, er zit fantastisch leuke dingen bij. Het is niet alleen demonstreren bijvoorbeeld maar wat Gijs van Lennep, die met zijn auto waarmee die Le Mans gewonnen heeft met zijn Porsche ja. daar is en demonstreert. Ja. Maar er zijn ook uh, Engelsen die uh, zonder gordel los achter het stuur in een 500 cc uh, open auto uh, zitten. En, en gewoon ook, lef -tonen ook op en de En ook echt gewoon race en zich vast moeten houden <laughs> op het moment dat ze ingaan toen ik. Ja, nou, dat prachtig. is iets dat moet je zien, dat ja. uh, is bijzonder. Kunnen jullie er geen Fieldlab evenement van maken? Dat, het, dat je zeker weet dat het, het grootste Fieldlab evenement yeah. is. Dat heb je helemaal zelf in de hand, denk ik ook. Hè? Ja, Dat ja, ja, ja. zou natuurlijk interessant kunnen zijn. Ja. Ja. Maar, maar wie weet. Ja. Ik, ik, vind vind ik dat... moet zeggen, als je, als je inwoner van Zandvoort is het ook een van de mooiste evenementen. Want als je er niet bij bent. Ja. En je wandelt door het dorp en je hoort uh, die geluiden van wel eer, dan, ja, dan gaat ja, ja, ja. Bijna elke zand wordt wel uh, van alles kriebelen. Ja. Ja. Dus dat is een van de mooiste evenementen. We hebben ja, daar wel eens naar gevraagd en ja. dan, dan hoor je dat inderdaad, dat vooral de inwoners hier. Ja. Uh, en daaraan vast zit natuurlijk die parade die dan uh, in het weekend ook ja. vaak uh, verreden wordt door het dorp. Ja. Dan loopt ook het hele dorp uit en uh, zelfs van buitenaf komen de mensen deze kant op. Ja. U bent al in onderhandeling met het circuit, heb ik begrepen, voor de, dit jaar. Over de organisatie? Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk een, een constant uh, ja. overleg wat er plaatsvindt. En hoe groot acht u de kans, voor zover u daar iets van kunt zeggen, op dit moment is nu... Nou, ik denk dat dat, ik denk dat doorgaat. Okay. Uh, uh, ook al vanwege het feit dat we, zeg maar, uh, wat, wat teruggeschaald zijn. Van uh, een, een heel groot evenement met 40.000, 45 45.000 toeschouwers. Naar, zoals wij het noemen, een rijders evenement. ja. Dus dan kunnen we geen of heel beperkt aantal toeschouwers kunnen we dan uh, toelaten. Maar uh, degenen die, die willen rijden, die komen dan wel toe aan hun hobby. En die auto's die moeten tenslotte ook uh, actief blijven en, en de rijders zelf ook. Dus dan is het meer een rijders-evenement dan dat het publieksevenement is. Nou helaas is er dan voor het vergeven van de drempels. Is dat geen bezwaar? Uh, dat is een bezwaar, ja. Dat, uh, ik, dat, nou, raakt u bij mij een teren snaak. Want drempels, ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik, heb ik heb me laten uh, vertellen dat er echt duizenden liggen in, uh, in ja, heel ja. Nederland. Waarvan de helft het is, een, is Antwoord, hoor. Het is een drama, maar zelfs ja. op de weg hier naartoe, hè, ja. door Haarlem ja. heen. Ja. Alle ja. drempels. allemaal uh, Drenpels. Dus je weg, houdt uh, niet op, de boulevard, ja, de waar nou, je ook komt. Maar dat betekent dat sommige ouders gewoon helemaal niet kunnen. Uh, nou, het is zelfs op de toegangsweg... Dus als je het circuit-terrein oprijdt, ja. hebben we zelfs nog twee ja, drempels. Ja. Ja. Dus je ja, moet als je een raceauto hebt en je wil gaan tanken, dan moet je nog even dwars ja. moet je dan die ja. drempel over. Ja. Maar het is, ja, het is in zijn algemeenheid niet Het is, is, niet zo is verplaatst, hè? dus het ja. is ook, uh, dan moet je zo je de drempel over tegenwoordig gaan. Ja. dat is natuurlijk uh, op ja. binnencircuit. Ja. Ja. ja, dat is een drama. Dan laten we niet hopen handig. dat uh, dit jaar helemaal doorgaat. En wat mij betreft uh, mag het heel groot. Want dat maakt het alleen maar gezelliger. En hoe meer auto's, hoe meer het te zien valt. Want ja, ik vind het geweldig om te zien. Ja, is het. Dus, dus uh, ja, ik wens u en de Hark en iedereen die erbij betrokken is. We hebben één zandvoerter uh, die daar ook een beetje aan meedoet aan de organisatie. En ben Zonderveld, die uh, zo af en toe wat doet voor het circuit. Ja. En die houdt ons ook wel op de hoogte van de voortgang. Maar ik hoop heel graag dat het doorgaat dit jaar. Ik zou zeggen, doe uw best. Wij met u. Lobby, lobby. Ook namens ons. Dat is echt het mooiste. Ja, ik vind het het mooiste evenement in Zandvoort. Omdat het nostalgie, mooie auto's, mooie verhalen. Ik vind het geweldig. Het is ons mooiste evenement. Dus wij doen er alles aan. Oké. Heel mooi. Dank u voor dit gesprek. En succes. Dank u wel. Dit was alweer het einde van de Zandvoort Podcast.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 of stuur een e-mail naar info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 gesprekken van en mijn mijn man die heeft en legt de sleutel onder de mat even in, kan en een paar meiden er gebeurt verder niks hoor we nemen misschien een kopje koffie of we nemen de zelf nog wat mee nou ik vind dat nog een behoorlijke beknotting van de privacy meneer ja maar het is maar voor een dag ah, ja. oké okay, twee dagen Weet u de nee. dag daarna wel thuis want he, het gaat om heel veel geld eerlijk gezegd en ik had het liever anders gezien het sprak van een misverstand dat is uw probleem het spijt me heel erg hier wil ik gewoon niks meer verbanden. ik heb het geld nodig mevrouw meneer. meneer dat u vrouw aan het werk zet dat moet u weten maar ja, ja. ik heb mijn eigen baan ja, ja. ik heb een baan ik had het ook liever anders gezien begrijp me niet verkeerd hè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 Dag, Dat moet lukken dan. Oké. Okay. Dank u wel. Ik wens u Dank u wel. Dag. Dag. The Best Music Variety.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 Dat is voor seks. Ik begrijp niks van, ik vraag die Die uh, inlichting... U moet ANWB hebben. Oh, ik, ik heb gebeld die inlichtingendienst. Ja. Ja, ik heb gezegd, ik, ik wil graag service voor mijn voor het escort. Nee, oh, daar <laughs> Dat is vergissing. Oh, dus u, u kan In niet maken? ANWB. Oh, dus u kan niet repareren die band dan? Nee, wij kunnen alleen meisjes sturen. En die kan wel plakken dan die band of nee, niet? Nee, die komt alleen maar voor seks. Huh. Ja. ja. Is veel geld? Ja. Ja?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 Jou, jij ja, nee, de wolken van de hemel. Voor jou, zo die te Een manier van veranderen, een een manier van veranderen, een manier van veranderen, een een manier van van veranderen, een manier van veranderen, van een manier een